Overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Verlicht je pijn voor minder. Trekpleister heeft de juiste producten. Zoals twee Voltaren-Diclofenacpleisters voor 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een geneesmeterlees voor het kopen de verpakking. Good,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 van Zuiderkom. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. 93 dagen na de verkiezingen is het gelukt. D66, CDA en VVD hebben een kabinetsakkoord. Je hoort de D66 naar de Jettenet. We krijgen een kabinet Jetten, een minderheidskabinet. En dat betekent dat de drie partijen de komende jaren steun moeten zoeken voor hun plannen. Politiek met een uitgestoken hand vraagt iets van ons allemaal. Van de coalitie, van het parlement en van de samenleving zelf. En wat mij betreft wordt dit een samenwerkingskabinet. En daarom zeg ik, laten we onze krachten bundelen. Ja, wat staat er in dat akkoord? Aan de slag, zo gaat dat plan heten. En dat is wat het nieuwe kabinet ook wil. Er gaat ook aardig wat veranderen. Een paar punten pakken we eruit. Het woningtekort moet hard aangepakt worden. Een topprioriteit van het kabinet, zeggen ze zelf. Iedereen kent wel iemand die vastzit op de woningmarkt. Een zoon of dochter... die. Die nooit gedwongen thuis blijft wonen. En daarom gaan we veel meer betaalbare woningen bouwen... in nieuwe wijken en steden. De hypotheekrenteaftrek blijft zoals die nu is. Het moet makkelijker worden om huizen te splitsen... en om voor vast op een vakantiepark te wonen. Dan de zorg. Het eigen risico gaat omhoog naar 460 euro... en er zal minder zorg worden vergoed. Maar dat betekent dat de rekening voor een behandeling... minder hard stijgt. De plannen voor gratis kinderopvang worden verder uitgewerkt. De spreidingswet blijft... Voor in stand. En dat betekent dat gemeenten gedwongen worden... om asielzoekers eerlijker te verdelen. Het kabinet wil meer grip krijgen op de asielinstroom... zegt VVD-leider Jessogus. Om ervoor te zorgen dat we de druk kunnen verlichten... bij Nederlanders die daar zoveel overlast van ervaren... omdat we criminele asielzoekers steviger aanpakken. En we zorgen ervoor dat op het moment dat er alternatieve huisvesting is... en een wettelijk verbod komt, ook voor voorrang... voor statushouders op de sociale huurmarkt. En dan nog een paar andere punten. De leeftijd dat je peuken en veeps mag kopen... gaat van 18 naar 21 jaar... En dan ons vervoer. De benzine moet betaalbaar blijven. En daarom blijft de accijnskorting langer bestaan. In ieder geval tot eind volgend jaar. En de Fitbike, die krijgt een aparte voertuigcategorie. En dat houdt in dat er een minimumleeftijd en helmplicht komt... als je dus op de fiets met de dikke banden wilt rijden. En tot slot om mij af te sluiten. Waarschijnlijk heb je het ook gemerkt. Het is behoorlijk fris. Niet voor het eerst dit jaar. Blijkt wel. Deze maand was een van de koudste januari's deze eeuw. melden de weerbureaus. Het was gemiddeld 2,5 graad. Dat is een graad minder dan normaal. In januari, ook voor het wat vaker. Daarover gesproken, het weekend weer van Weerplaza. Op steeds meer plekken toch wat zon. Het is 0 tot 7 graden. Morgen een grijze en natte dag. Q-verkeer van Flitsmeister met 30 files in totaal... en drie vertragingen langer dan 35 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen zuid -Dorp en Prins Klausplein door een ongeluk 40 minuten. De Amsterdam-Den Haag tussen uh, Roelovarensveen en het Liemensaquaduct. 8 kilometer met 39 minuten. De hoofdrijbaan is daar dicht. Gaat duren tot vanmiddag half 4, denken ze. En de A15 tot slot Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en harnsveld grieksendam Auto met pech, 9 kilometer, 51 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Goedemiddag allemaal. Dan De terug naar de hits. De 40 grootste bangers van 30 januari 2026. Nog 30 daarvan te gaan. Met Alex Worm, dit is Eternity. De top 30. Hear the clock on the wall.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 I like can eternity Since I had you here with me Since I had to learn to be Someone you don't know The minute of morning Got nothing left to feel I catch myself asleep a do you Many to mean it rising up ahead Something to stay A reason to make it to the end of the day I get tired to see.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 by the grace of the morning with the sun I rise I fall and I'll try again so I get Twee plekken verliezen in de elfde week voor Sommeeu. We staan daarmee wel op een prachtige positie. Niets aan de hand. Morning gaat de nummer 29 in de ene rechter bij Q Music. Sowieso echt een nieuw goed liedje uitgebracht. Misschien even draaien vandaag als tip voor de top. Als je vaker luistert naar Q-Music en als je mij een klein beetje kent, dan weet je, ik vind het niet alleen leuk om muziek te draaien hier op de radio of om thuis muziek te luisteren. Maar ik heb een grote liefde ook voor live muziek. Ik heb het vorige week al even aangestipt hier in de Top 40 over de noodkreet die de poppodia en concertzalen in Engeland hebben gedaan. Meer dan de helft van de zalen leidt daar verlies. En bijna een kwart van alle poppodia in Engeland staat op het punt van omvallen. Dat is echt enorm schrijnend. Deze week las ik in het nieuws dat het er in Nederland net zo somber voor staat. Ik heb hier de titel van het artikel voor me. Het is Code Rood. Het Nederlandse poppodium zakt door zijn hoeven. Het is een beetje klikbeet. dat hoopte ik nog. Het is echt schrik als je verder leest. De vaste lasten en kosten voor personeel zijn in één jaar met dubbele cijfers gestegen. In 2023 eindigde 38% van de poppodia in de rode cijfers. In 2024 was het al 58%. En afgelopen jaar leidde maar liefst 71% van alle poppodia in ons land verlies. Vooral de kleine en de middelgrote zalen, die dreigen heel snel te verdwijnen, Oftewel, de plekken waar nieuw talent zich kan ontwikkelen. De plekken waar jij jouw nieuwe favoriete artiest kan vinden. Mocht je vorige week er hebben gedacht... joh, Domien, je hebt het over problemen in Engeland. Het is allemaal ver van mijn bed. Ik wil het nog graag een keer herhalen, want hier in Nederland... is dus min of meer misschien nog wel erger hetzelfde aan de hand. Alle hulp is hard nodig. Goede steun en subsidies vanuit de overheid. Maar ook jouw steun. Dus daar kom ik weer. Als je het geld hebt, koop een kaartje voor dat concert. En niet alleen die grote shows in de Ziggo Dome of de Johan Cruijff Arena... maar dus juist ook voor die kleinere zalen. En zo helpen we met z'n allen mee aan de muziek en de talenten van de toekomst. Op nummer 28, deze week in de top 40... gaat ook zo'n Nederlandse band die hun carrière echt te danken heeft aan die kleine zalen. En sterker nog, zij staan dit weekend in een van de allerkleinste popzalen van Utrecht... in de Echo, gewoon om weer even terug te gaan naar dat kleine podium. Echo viert een uh, jubileum... Toen nog, toen ze dat heel vaak deden... toen was het nog een talent van de toekomst. De band van de toekomst misschien wel. Inmiddels is het een van de grootste bands van ons land. Kensington Stay 28... 20. Ook zo rammer dit. En met Sarah Larsen gewoon beter. Ze zingt over de nooit ondergaande zon. Midnight Sun. De zon gaat nog steeds niet onder voor haar in de top 40. Eén plekje is tegen, nummer 27. Dat lijkt traditie te worden. Trekt die plekken verliezen, maar er wel een positieve mijlpaal tegenover zetten. Vorige week slecht nieuws voor Golden van Huntrix. Zij verlieten toen naar ruim 20 weken voor het eerste top 10. Maar kwamen wel bij de 100 grootste top 40-in alle tijden terecht... En nu gebeurt er iets soortgelijks voor Somber. Undressed verliest 9 plekken en is daarmee de snelste zakker van de week. Maar hij hoort vanaf vandaag ook bij de 100 grootste hits die ons land ooit heeft gekend. Eind goed, al goed. Somber deze week op 26. Undressed. Zak 9, plekken met undressed. Daarmee de snelste zakker van deze week. Niet getreurd, je wordt om laat vanmiddag nog met 12-12. To de top 40 gaat zo verder met een jager. Jet 3 maal, hurra voor Tyla, Zij mag 24 kaarsjes uitblazen. En ook feest bij Shakira. Waarom hoor je zo? Zo.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 Trekpleister voor Giga veel voordeel. Nu always, always daily en always discreet. 2 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voor kleine en grote ontdekkers. Schola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers, naar oefenen met de lesstof van school om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren? Probeer zeven dagen gratis op Schola.nl. Ja! Weet je nog, toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw, ooit... Ooit is nu...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 Van een zipline in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel do het. Sabadie. Vakanties voor reizigers. Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's Afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.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 De busfilweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je. Maak nu met Lidl kans om naar de Olympische Spelen te gaan.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 van mijn auto af.nl Ja, er is weer heel veel plus 1 gratis bij Plus! Zoals alle optimaal kwark, yoghurt en vla, 1 plus 1 gratis! En Lipton Ice Tea, Pepsi, Rivella en Royal Club per blikje, ook 1 plus 1 gratis! We doen het je mee, plus! ik wil, no ik wil no no no no van mijn auto af.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 Veel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh yeah. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze witte. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk zegt niet. Dit is een Senseo. Oh toch. Stuk goedkoper volgens mij. Ja. Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Goedemiddag, het is half 4, je luistert Q Music. De Nederlandse top 40 met verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2, 30 Bos Utrecht tussen Rosmaal en de Empelbrug 4 kilometer met 37 minuten vertraging. En op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Zuetwarden Dorp en Prinsklausplein 9 kilometer vertraging 1 uur. Pentel hoor je zo meteen naar Thailand. De top 40 25. They say, me, now. Hey, say, love me, me now. Hey, say, love me, me now. Hey, say, love me, me now. Hey, say, love me, me now. say, love me, me now. Turns out, I had you turned out. What's my mood? Try me, come find out. One more time. Stop trying to read my mind.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 Dat kan ik kijk er. Te...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 ik kijk te veel naar de grond. Misschien is het hoogtevrees. Het blijft. Wat anders met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Nee, toch iets langer. Vandaag was al beter dan het was. Gisteravond hadden We met alle radiozenders van Nederland een uh, klein feestje... het Radio Ring Gala in Hilversum. Ik was gewoon uh, genomineerd voor een prijs. Beste presentator, dankjewel als je hebt gestemd op mij. Waardeer het enorm. Prijs heb ik niet gewonnen. Ging naar uh, Bart Arens, collega van NPO Radio 2. Ondanks dat, heel fijne avond gehad. Mede dankzij deze vrouw, deze topster. Ik kan niet anders zeggen Bente. Zij kwam ook even het podium op om deze track live te zingen. En hoe... Echt waanzinnig goed. Hoogtevrees. Deze gisteravond live en staat deze week uiteraard ook weer in de top 40. Eén plekje hoger dan vorige week, nummer 24. De top 40. Dan is heel anders. We hebben weer iets op het spoor gekomen, een bijzondere theorie. Ik heb ook het internet afgespeurd. Er is tot nu toe niemand die het erover heeft. Maar dit kan geen toeval zijn. Het gaat over de nummer 22 in de top 40 van deze week. En misschien verklaar je mij voor gek, maar ik wil het toch even aan je voorleggen. Zometeen, na de nummer 23, die is voor Shakira, de snelste stijger, Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Jungle Life Sometimes it matters 30. En deze week zetten ze die trend gezellig lekker door. Zoep, de snelste stijger van deze week. Acht plekkenwinst nummer 23. In de Nederlandse top 40 van vrijdag 30 januari 2026. Nog één dag en dan zit de langste maand van het jaar er weer op. Ik zeg dat het 30 januari is, want dat had ook 73 januari kunnen zijn. Dat is, is, is nog niet normaal. Januari is niet zo ongelooflijk lang. Een groot deel van de mensen is inmiddels ook wel afgegaan met de goede voornemens. Als jij nog keurig bezig bent, applaus voor jou. Even applaus even voor applaus even hoor. Of van veel mensen om me heen die dit jaar een marathon willen lopen bijvoorbeeld. Van High Rocks, dat is ook heel hip tegenwoordig. High Rocks of een marathon, dat zijn de keuze die je in 2026 hebt. Als jij er daar één van bent, dan is deze 40 van Heven de perfecte track om op te zetten. Niet alleen vanwege de titel, Iron, Maar ik ben er steeds op het spoor gekomen, hou je vast. Iron heeft een tempo van 138 beats per minuut. Stel dat je op elke beat een stap zet, dan is dat dus ook ja, hey, hey, 138 stappen per minuut. Als je benen een beetje gemiddeld qua lengte zijn... dan loop je dus omgerekend zo'n 159 meter per minuut. Dat is dus 9,5 kilometer per uur. Dat is een goed duurtempo. Dus stel dat je een marathon zou rennen op het tempo van Iron, dan kom je na 4 uur en 26 minuten over de finish. En dat is dus precies de gemiddelde finish tijd van amateur hardlopers. Dat kan toch geen toeval zijn? Dat kan geen toeval zijn. Dan moet ik wel zeggen: die track zelf duurt maar 2 minuten en 9 seconden. Dus je zou hem dan om en daarbij 127 keer moeten luisteren. <grijg> kan even zelf ook wel gebruiken. Zij zijn namelijk op de terugweg in de top 40 met grote passen. Twee plekjes gezakt van 20 naar 22. Coming closer now that I'm Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen, we kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een maand maandag in de VIP. Echt, dat doet me niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen, want het regent harder dan ik spende kan.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 Even niet te vallen in de Storia. Ja. Ik ken Rockstar als Beckham en Victoria. Ik zeg eeeeeeeeee. Oh. zie mijn haarlijn elke dag naar voren. Ik leg een dan ik spende. Dit spektietje kijken En alle dikzakken willen op me lijken Niet zo gek, want we pakken al die prijzen Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken Harder dan ik spenden kan Kun je morgen ook door de speakers van de Ziggo horen knallen, dan staan bankzitters voor de vierde en vijfde keer deze maand in de poptempel van Nederland Ze spenden ook nog een tijdje in het Nederlands top 40 Eén plekje winst weer deze week, 21 voor bankzitters Top 40 lijst is op de helft. De 20 grootste hits van deze week komen eraan zometeen. Tijd om je nu nog voor te stellen aan een tip voor de top. Het is een track die nu nog geen hit is, maar grote kans heeft dat het binnenkort wel uh, gaat gebeuren. Ja, ze kwamen vorige week al nieuw binnen in de kraamkamer van de Top 40. De Nederlandse tipparade. En ik verwacht dat ze volgende week de overstap wel eens kunnen gaan maken naar de enige echte Een groot applaus voor Camille en Maud van Samuille. Hey. Hey. Hallo, hallo. Even kijken hoor, ik zie in dit geval geen kleedkamer van Rotterdam al. Hoi, daar moeten jullie wel weer zijn toch vanavond? Ja. Daar zijn we strakjes weer. Ja, ja. thuis. Hoe was het afgelopen week? Ik sprak wat mensen, jullie doen mee aan de, ja, de tributeavonden voor Golden Earrings. Een hele bijzondere, bijzondere show deze week. Hoe is het voor ja. jullie om daartussen te staan? Wat, wat voor avonden hebben jullie beleefd? Ja, ik vind het oprecht een van de meest inspirerende en meest joyful weken die we ooit mee hebben gemaakt. Het is uh, ons natuurlijk ook als haar genezen echt iets heel bijzonders om ja, mee te maken. Ja, we, zijn, ja, ja, we zijn echt opgegroeid met deze, deze legends en uh, ja, van, er wordt zo van generatie op generatie wat doorgegeven. Dus dat wij uh, deze show mogen openen uh, op ja, hun afsluiting heer. is ja. uh, yeah. Vanavond de laatste keer en dan mout. Hoe lang ga je op vakantie? Want ik neem aan dat het even helemaal op is. Of <laughs> Drie ja. weken. Drie, drie weken? Waar ga je naartoe? Ik ga naar Japan. Oh wat heerlijk. Ja, en, en even, maandag vlieg ik. En even, oh echt maandag ook gewoon. Ja. Dan even twee dagen even thuis een beetje weer landen en dan terug op aarde komen en dan even lekker chillen. Twee dagen slapen en dan lekker, uh, lekker ja, weg. Ja, je hebt groot gelijk. Ik sprak ja. jullie afgelopen maandag ook, dat ging over de Edison pop waar jullie voor genomineerd zijn in de categorie pop. Is dat inmiddels een beetje geland dat jullie een nominatie binnen hebben? Ja, we zijn heel blij. Ja, door, het ja. kwam ook echt als een verrassing. Ja. Ik, ik, we waren er helemaal ja. niet mee bezig. Nee, maar ja, jullie zijn natuurlijk bezig met de 320 shows in Rotterdam Ahoy in, uh, in 20 dagen. Ja. Ik begrijp wel dat je even niet bezig bent met, uh, met de Edisons die in maart worden uitgereikt Dat vond ik niet zo goed. Nee, geluk. precies. Nou, ik... Ik ook, we zijn ook ons nieuwe album af aan het maken. Ja. Die, is, de, die is ook echt vandaag naar de, naar de vinyldrukker gegaan. Dus... Um, dus we waren even helemaal niet bezig met een, met een Edison voor dit jaar. Nee. Dus dat is fantastisch. Alles komt lekker samen. Ja, fijn. Nou ja, ik sprak jullie de afgelopen maand natuurlijk ook even over dat nieuwe album, over dat nieuwe liedje. Um, dat gaat over Dark Before The Dawn, jullie nieuwe track. Um, een beetje ongemakkelijk moment, want ik mocht jullie spreken over Morning onder andere. De single waarmee jullie de afgelopen jaar dus de nominatie voor een Edison binnen hebben gehengeld. Uh, toen heb ik het liedje niet gedraaid, toen gebeurde er dit. Ik ben super blij. Ja, ik ben heel trots. Ik ga het niet draaien zometeen. Nou, Dat weer te niet. Maken met iets ja, ik, ik, ik, Wat een gezeik ja, dan niet. Ja, ja, ik, hier, ik, voelde echt, ik voelde me zo lullig daarover. Omdat ik ook dacht. ja, ik teleurstelling bij jou. Helemaal een nieuw liedje. Ik, ik, wil graag, ik wil het graag goed maken. Ik ga Dark Before The Dawn nu wel draaien als, als, tip, voor de, als tip voor de top. Wacht even. Even aangerekt. Ook oh, gaan hem weer niet draaien als tip voor de top vandaag. Oh. oh. oh nee. Uh, ik ga hem namelijk zo meteen draaien als de nieuwe Q-Music alarm schijf. Hey. Ja. Nou, dit is wel goed maken, God, Yo, een goedmaker, Nomi. Goed, verdomme. De hele week slecht van geslapen. De hele week slecht van, de, van geslapen. Dus volgende week hebben jullie de allerbelangrijkste tip voor de top in handen... met Dark Before the Dawn. I love Amazing. it. Dank je wel. Dank je wel, man. Dan ik dan nog even vragen, want mensen hebben misschien afgelopen maandag niet meegekregen. Wat, wat is het voor liedje? Want Maud, we horen jou zingen. Dat heb ik vorige week ook verteld in de top 40. Maar ja. Wat is het voor liedje voor, uh, voor jullie als band? Um, Laat ik aan jou, Maud. Ja, het is, het is denk ik... Uh, hij heeft vele vormen gekend en hij is uiteindelijk in dit jasje is gestoken. Het is een uh, denk ik een nieuw begin, oh. um, een mooi nieuw begin en ja. een aankondiging natuurlijk van een nieuwe plaats. en daar gaat nog heel veel meer moois komen. Camiel, ja. Hoeveelste alarmschrijver is dit? Weet je dat het uit je hoofd? Poeh, nee. Volgens uh, iets. De der derde? De vierde alarmschrijver? Zoiets? Hallo, oh, oh, hey. Nummer 4, nummer 4. Amazing. Enkele mail van Sommie. Ik wens jullie vanavond heel veel plezier. Graag genieten van de vakantie daarna. En ik ga het officieel maken: Dark voor de Dawn. Het is een nieuwe alarmschijf. Dank je Dank je wel, guys. Alarmschijf. Sommie. Dark voor de Dawn. Back symbol. The... Yes. New music. Can in every second Too much. Cutting on the sky as up uh a -huh. uh -huh. at the clear blue skies een boom. Ja, Maut zegt het zelf al, een nieuw begin. Niet zo gek want je hoort haar hier zingen naast Camille die je op al die andere sommige tracks wil horen. Maut heet vaak achtergrondzang en zij is de violist van de band. op de voorgrond met Camille Sommerjeu, de nieuwe alarmschrijf, onderweg naar top 40 hit nummer 8 met Dark Before the Dawn. De lijst gaat verder zo meteen met Offenbach. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan. Minder gaan verdienen? Pas het aan.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 Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen. Voor wie wordt de droom van Milaan werkelijkheid? Ja!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 Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Maak me los, het zijn marktweken bij Jumbo. En de kramen liggen vol met heerlijke versproducten. Zoals lekkere stampotgroenten. Twee halen en maar één betalen. En knappere tomaten, 500 gram voor maar 2 euro.